Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft een brief geschreven aan Paus Franciscus. Die riep in zijn kerstboodschap op een einde te maken aan het geweld en het lijden in Syrië. Assad schrijft in zijn brief dat hij daar waardering voor heeft... en dat zijn regering klaar is om mee te doen aan de vredesbesprekingen in Geneve...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 Vanuit Libanon zijn vanochtend twee raketten op Israël afgevuurd. Raketten kwamen neer bij de grensplaats Kiryat Shemona in het noorden van Israël. Er zijn geen gewonden. Het is niet bekend door wie de raketten zijn afgevuurd. Het Israëlische leger heeft de aanval beantwoord met artillerievuur... gericht op het gebied waar de raketten vandaan kwamen. De aanval uit Libanon is het tweede incident deze maand langs de grens. Twee weken geleden beschoot het Libanese leger Israëlische militairen. Daarbij kwam een militair om het leven. Duizenden mensen proberen weg te komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vooral moslims willen weg vanwege het geweld tussen christelijke en islamitische milities. Buurlanden evacueren hun burgers uit het land. Het geweld houdt eraan, ondanks de komst van Franse vredestroepen. Deze maand zijn alleen in de hoofdstad Bangui al meer dan duizend doden gevallen. Volgens de VN zijn deze maand 800.000 mensen op de vlucht geslagen...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 Anderen protesteerden tegen de genetische manipulatie van voedsel. Ook gisteren waren de demonstranten bij Obama's vakantiehuis... toen waren het anti-globalisten die demonstreerden tegen handelsverdragen... die volgens hen bedoeld zijn om multinationals te bevoordelen... In het dolfinarium in Harderwijk is kort na middernacht een tuimelaardolfijn geboren. En dat is uniek in de winter. In Harderwijk is het nog nooit gebeurd, meldt het dolfinarium. Normaal gesproken planten dolfijnen zich in de zomer voort. En de draagtijd van een tuimelaardolfijn is 12 maanden. Dus de meeste dolfijnen worden ook in de zomer geboren. Het weer, geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordelijk kustgebied nog een bui. Mogelijk. Het wordt een graad of zeven. Morgen gaat het weer regenen en waaien en dan wordt het ook ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Ik zou bijna denken dat ik honger heb, als je dit geluid zo hoort. Als kind is de natuur heel eenvoudig. Een koe die loeit, een poes miauwt, een varken knort... En pas later leer je dat ook egels kunnen knorren. Of uh, bepaalde amfibieën zoals deze. Die je zelfs nu, eind december, nog kunt tegenkomen. En als je heel veel geluk hebt en dichtbij kunt komen, kunt horen knorren dus. Dit is een bruine kikker. Op de Venolijn kwamen deze week meerdere meldingen binnen... van verbaasde luisteraars die nu nog kikkers in de vijver zien. Terwijl kikkers normaal gesproken in nou, beetje november al in winterslaap gaan. Het is natuurlijk ook extreem zacht voor de tijd van het jaar. Zo zacht dat er her en der in Nederland zelfs ook salamanders zijn gesignaleerd. De bruine kikker overwintert doorgaans door zichzelf in te graven... in plantenresten of in de modder. En kikkers hebben een bijzondere warmtehuishouding. Die is zo ingenieus dat kikkers zelfs kunnen bevriezen... en toch niet overlijden. In dat geval maakt de kikker glucose aan. Dat als een soort ja, antivries fungeert. Het vrouwtje van de bruine kikker overwintert met haar hele eiervoorraad. En als het weer mee zit, komt ze begin maart al uit de schuilplaats. En veel later dan bijvoorbeeld de groene kikker, die laat zich pas in april weer zien. Maar in heel zachte winters worden bruine kikkers in januari wel eens aan de waterkant gezien. Januari, ja, dat is het al bijna. Tja, dat krijg je ervan. Als een koud kikkerlandje een lauw kikkerlandje wordt. het jaartje wel, kent u die uitdrukking, nou wij zeker. Want 2013 was het jaar van de steenmarter, de gewone mijnspin, de patrijs, de vuursalamander. Nou, je zou je bijna gaan zorgen maken als je een beest bent en het was niet jouw jaar. In deze uitzending blikken we terug en kijken we wat al die aandacht voor deze soorten heeft betekend. Maar natuurlijk kijken we ook vooruit welke soorten bijvoorbeeld komend jaar in de spotlight staan. En we gaan dat ook bekendmaken, echt vette primeurs in deze uitzending. De columnist die schuift live aan en ik zit er helemaal klaar voor. En u hopelijk ook, want dit is een unieke uitzending van Vroege Vogels. Het is niet alleen de laatste van 2013, maar ook de allerlaatste keer in 35 jaar dat de uitzending twee uur duurt. Vanaf volgende week beginnen we een uur eerder en dan is Menno er trouwens ook weer. Ik ben Janine Albering en van 8 tot 10 is dit Vroege Vogels. De Italiaanse componist Corelli was dit, Ad Allegro Vivace... uit het Concerto Grosso in F-groot. Uh, uitgevoerd door Capella Istropolitana, politana, moet ik zeggen. Uh, ja, Ik had het al eerder gezegd, deze laatste uitzending blikken we terug... en uh, we kijken vooruit. Elke zichzelf respecterende natuurorganisatie kiest zijn soort van het jaar. Een soort waarmee het bijvoorbeeld slecht gaat... of een dier of plant waar weinig waarnemingen over bekend zijn. Zo had de zoogdiervereniging 2013 benoemd tot jaar van de steenmarter. En daarbij ging de aandacht vooral uit naar de overlast... die de steenmarter nogal eens veroorzaakt en wat je daaraan kunt doen. Maar welk zoogdier wordt de soort van komend jaar? We hebben nieuws voor u, want namens de zoogdiervereniging... mag ik het bekend gaan maken, een enorme preur. We hebben volgens mij geen grof klaar klaarstaan, maar ik doe hem zelf even. 2014 wordt het jaar van de eekhoorn. Onze eigen inheemse rode eekhoorn. En waarom die centraal staat, dat gaan we nu horen. Verslaggever Henny Radstaak loopt met Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging. Een parkje in, in Nijmegen. Kouwtjes. Een stuk of tien bij elkaar. Ja, hier zit een hele leuke kolonie. Kijk, daar gaat een eekhoorn. Ja. Kijk, daar gaat hij springt zo, dat naar, gaat de, echt zo met naar de. Zo met grote hè? Ja, meteen naar de andere boom. Oh, er zit nog eentje. Kijk, een tweede. Joeps. Trek, ja. Ze gaan die sparretjes in. Ze komen uit die, uh, uit die beuk waar ja. die holtes in zitten. Ze zag net die kouwen helemaal in paniek raken omdat ze bij hun nestholtes zaten. Uh, die, hier zit een kolonie in die holle beuken. Nou ja, er zitten nu natuurlijk geen eieren of jongen in. Maar het is toch wel een belangrijke plek, zo'n nestplek. Dus zo'n uh, koudjes, koudjes. Die jagen die eekhoorns ook weer gewoon weg. Nou ja, dat proberen ze wel. Het is even de vraag of het altijd lukt. Je ziet, we zijn amper het parkje hier in Nijmegen <laughs> ja. ingelopen. En je komt al twee eekhoorns tegen. Ja, leuk. Nou, is 2014 wordt, dat wordt het jaar van de eekhoorn? Meestal uh, gaat het om soorten waar het niet zo goed mee gaat. Nee. En die dus wat zeldzamer zijn. En ja. Die je bijna niet meer ziet. Zoals die steenmarter van dit jaar, van 2013. Ja, precies. Maar goed, af en toe is het ook wel eens goed om een soort te nemen. Uh, waar het eigenlijk helemaal niet slecht mee gaat. Maar om daar toch ook nog wat aandacht voor te krijgen. En ja, het is trouwens ook een soort die uh, heel goed ligt bij de mensen, hij is heel aaibaar. Dat is ontzettend aanbaar. Ja, We gaan dit jaar, of aankomend jaar, dus in 2014, extra aandacht voor die Econ vragen. En uh, dat doen we ook met behulp van uh, website. En vanaf uh, nu online. Ja, precies. Ja, vandaag met de uitzending gaat hij de lucht in. En wat kunnen we daar doen? Kunnen we de waarnemingen doorgeven? Is dat de bedoeling? Zeker. Ja, dat is ook zeker de bedoeling. Want jullie uh, willen toch wel een soort landelijk beeld krijgen... van ja. die eekhoorn in 2014. Ja, we willen heel graag een actueel uh, verspreidingsbeeld van die eekhoorn ook krijgen. En uh, mensen kunnen dus, als ze een eekhoorn hebben gezien... kunnen op de website opgeven waar dat is geweest. En dan kunnen ze gelijk op de kaart krijgen ze ook die stip te zien... die ze hebben opgegeven. Dus het wordt een dynamische kaart. Ik had er vorige week eentje in de tuin. Kan ik die alsnog doorgeven? Ja, of? dat is, dat is nou 2013. Zeker. Ja, nee, dat, dat mag. Graag zelfs. Graag. Ja, in de boom voor mijn huis. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik vond het echt uh, wel bijzonder. Ja, maar het, het is echt zo grappig. Ik, ik ken niemand die reinig wat van eekhoorns. Mensen worden er altijd vrolijk van. Ik heb het zelf ook. Als ik ze zie, dan krijg ik toch altijd een beetje een glimlach op mijn gezicht. Hoe komt dat? Wat is het geheim van de eekhoorns? Ja, het is gewoon de aaibaarheid. Het ronde kopje, de grote ogen, de pluimpjes die ze in de winter hebben. Die prachtige staat. Ja. En die kleurstelling is vaak ook wel mooi, hè? Ja, zeker. En juist nu, hè? Uh, kale bomen. Uh... Ja. Zeker als er ooit nog uh, deze winter sneeuw komt te liggen, dan zie je ze toch? Precies. Uh, veel mensen denken dat eekons de uh, winterslaap houden, maar dat is niet zo. Ze zijn wel veel minder actief. Hè? Zo in de zomer dan zijn ze ongeveer een uur of negen per dag zijn ze actief buiten hun nesten. Maar in de winter duwen ze dat naar beneden, naar een, een uur of vier, vijf. Maar als er sneeuw zit ligt, ja, dan kun je natuurlijk ook heel mooi die karakteristieke prenten in de sneeuw vinden. Het gaat niet slecht met de ECO in Nederland. Er zijn wel wat streken waar de aanwijzingen zijn dat het wat minder gaat. Sommige delen van Friesland en uh, sommige delen van Noord-Holland. Heeft het wat moeilijker, lijkt... En is dat uh, dan een voedselprobleem of waar komt het door? Ja, dat weten we eigenlijk niet. We weten gewoon dat de dichtheden in het, uh, richting het noorden wat lager zijn dan uh, in het zuiden. Misschien dat ze dan ook wat gevoeliger zijn voor bepaalde ziektes. Er is nog heel veel aan te ontdekken aan ECO en zo wil maar nog even kijken naar dit jaar, 2013. Het jaar ja. van de steenmarter. Ja. Uh, wat heeft dat opgeleverd? Nou, uh, toch wel behoorlijk veel. We zijn heel erg tevreden. We hebben ook via een website uh, heel veel informatie beschikbaar gemaakt. Want het was toch wel een beetje een probleem. Wat je allemaal kunt doen om bijvoorbeeld overlast al te voorkomen. Ook met je auto. Uh, het blijkt dat uh, als je je auto parkeert met de motorruimte boven of door de grond ligt. Dat je al heel vaak problemen in je auto met steentjes voorkomt. Ja, die, die vinden die slangen lekker, hè? Daar zitten aan te knagen en zo. Ja, waarom ze het nou precies doen is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar wat we wel uh, aanwijzingen voor hebben is dat ze het vervelend vinden om op dat gaas te gaan lopen. Dus bedenk ik uh, op de plek waar je auto parkeert, uh, kippengaas ja. op de grond. Precies. Spannend. Nou, met dat soort simpele oplossingen kun je ontzettend veel problemen voorkomen. Maar zijn jullie ook iets meer te weten gekomen over de verspreiding in Nederland? Hoe het met de steenmarten gaat? Want het is het natuurlijk... Ja. We hebben het nu over overlast, maar het is natuurlijk een prachtig dier. Het is een ontzettend mooi dier, ja zeker. Hij doet het behoorlijk goed. Het is de hele tijd is het slecht gegaan met die steenmarten. Hij ging alsmaar achteruit en achteruit. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw... zagen we dus dat er een kentering kwam. En dat hij langzamerhand de toename en ook de verspreiding toenam. En nu, ja, een beetje het algemene beeld is dus nu als je zo vanaf Limburg... Zo naar Noord-Limburg, richting Arnhem. En dan uh, de Noordoostpolder. En dan het hele noordoostelijke deel van Nederland. Dat is eigenlijk gebied waar die gewoon nagenoeg overal wel voorkomt. En ten westen daarvan, daar is die nu aan het oprukken. En uh, in Zuid-Brabant en zelfs in Zeeuws-Vlaanderen zie je nu ook wel dat er uh, dieren opkomen. Waarschijnlijk vanuit België. En uh, de verwachting is dat die ontwikkeling gewoon door zal gaan. Dus langzamerhand zal heel Nederland aan de steenmatten geraken. Kijk, daar gaat er een Eco in. Ja, kijk. Ja, ja, ja. Onderaan die boom, onderaan ja. die, uh, die spar, wat is het? Een ja. den. Kossikaan den. Oh ja, ja. daar zat hij van alles door elkaar. Hè? Ja, een parkje heb je dat. Maar dat is voor die eekhoorns okay. natuurlijk... Oeps, oké. Okay. Steek even over. Nu met zijn, uh, met zijn kop naar boven. Hij is ook wat grijzer nu op de flanken, hè? vanwege de wintervacht. Hij is wat minder rood dan je zou verwachten van een rode ja. eekhoorn. Nou ja, ze hebben sowieso een uh, heel mooie scala aan, uh, aan kleuren. Je kunt ze ook uh, nagenoeg zwart hebben. Maar dan toch altijd weer met die witte buik. Aha. Ja. ja. En dit is de, de paartijd zo, rond de jaarwisseling. Voor eekhoorns. Ja, dus in december kan dat beginnen. Januari is denk ik de belangrijkste maand. Maar... Niet ieder jaar hoor. Het heeft wel te maken met de voedselaanbod ook. Als, euh, als de vrouwtjes niet in een goede conditie komen... dan slaan ze deze voortplantingsperiode over. En dan zie je alleen in uh, het voorjaar zomer dat ze een nest krijgen. We hebben wel wat beuken en uh, eikenzaad gehad. En dan, dus ik verwacht eigenlijk wel dat de vrouwtjes in een goede conditie zijn. Dus dan, uh, ik denk dat in februari weer de eerste jongen worden geboren. Vroeger? Oh. Ja. Maar toch kunnen ze dat blijkbaar aan. Want ze doen het. Het heeft allemaal met voer te maken. Als er maar voer is. Nou, dat nou, is afgelopen herfst natuurlijk geweest. En dat hebben ze dan uh, hier en daar weggestopt. En dat weten ze op geur en op zicht... weten ze dat toch wel weer te vinden. Dat stoppen ze in, in de grond? Ja, gewoon één, twee nootjes bij elkaar. Ja. Uh, mensen denken vaak dat ze enorme voedselvoorraden aanleggen. Ja. Maar dat zijn telkens maar een paar nootjes bij elkaar. Eén of twee. Het blijft een feest om naar te kijken, hè? Ja, het, kijk, je, je lacht ook al, hè? Dat ja. Heb je. ja, dat wordt toch weer wat vrolijk van eekhoorns. Ja, precies. Dat is mooi in deze tijden, hè? 2014 wordt een mooi jaar. Dus 2014 wordt een mooi jaar, ah, ja. <laughs> een mooi eekhoornjaar. Een heel mooi eekhoornjaar. <laughs> ja, niemand wordt schagrijnig van eekhoorns natuurlijk, hè. 2014 dus, het jaar van de eekhoorn. Alle informatie daarover en de link naar de site waar Vilmar Dijkstra het net over had... is te vinden op vroegevogels.vara.nl. Dit was de Mezzo Moderno van de Nederlandse componist Jacob van Uyck, uitgevoerd door het Utrechts Kamermuziekensemble. Ensemble. In de nieuwe drie uur durende versie van Vroege Vogels... vanaf 5 januari, volgende week dus, komen ook nieuwe rubrieken. Zo gaan we op verzoek van veel luisteraars regelmatig wat doen aan sterrenkunde. En ja, met wie anders doe je dat dan natuurlijk? Met Govert Schilling, de meest enthousiaste sterrenkundige van Nederland en omstreken. Hij komt uh, volgende week al uitgebreid aan het woord, maar Joost Huizing geeft alvast de aftrap. Ja, voor ons wordt 2014 ook het jaar van de sterrenkunde. En voor jou? Voor mij is het natuurlijk elk jaar een jaar van de sterrenkunde. Maar ik vind het heel leuk om uh, dit jaar in die vroege vogels daar weer eens uh, regelmatig aandacht aan te besteden. We gaan speciaal aandacht geven aan de zon, op zondag, moest wel. Maar ook iedere maand een vooruitblik. Dat doen we een beetje aan de hand van jouw sterrenkunde Dat uh, is ook al een traditie. Nou, dat jaarboek, dat uh, maakte ik in 2004 voor het eerst. Dus dat is eigenlijk al uh, een jaartje of tien geleden. Ja. Daarin beschrijf ik op een hele toegankelijke manier, lang van tevoren, wat er aan de sterrenhemel zichtbaar is. Want het is zo voorspelbaar, hè? Dat is het mooie van sterrenkunde. Ik weet niet of er wolken voorzitten in nee. september of in november. Maar ik weet wel precies wat er aan de hemel te zien is. En of er een mooie samenstand is van een heldere planeet en de maan. Of dat er twee planeten zichtbaar zijn aan de avondhemel. Of dat er een vallende sterrenregen is. Dus dat vind je daar al. Is dat eindeloos van tevoren uit te rekenen? Kan je nu al zeggen in het jaar 3300 komt de zon op dat tijdstip op? Ja, dat gaat eigenlijk heel, ja. uh, heel behoorlijk nauwkeurig. En pas als je tienduizenden jaren in de toekomst gaat... dan begint er wat onzekerheid in te komen... doordat er niet helemaal voorspelbaar is hoe die bewegingen dan exact uh, uitkomen. Maar ja, naar menselijke begrippen uh, weet je het gewoon een eeuwigheid van tevoren. Ja, maar als het, als het zo saai is, nee, dat is niet het aardige woord. Als het zo voorspelbaar is, wat is er dan nog leuk aan? Ja, het leuke is natuurlijk om het uiteindelijk dan ook daadwerkelijk te zien. Maar ik moet ook zeggen dat... Het uurwerkachtige karakter van de kosmos... in deze hectische periode waarin wij soms leven... dat is toch wel mooi, hoor. Dat geeft een, een soort rust in je leven... dat je weet dat die hemelverschijnselen gewoon iedere keer hun ding doen. Nou, ben jij al gefascineerd door die hemellichamen... volgens mij vanaf je tiende of zoiets? Ja, ja. ongeveer. Ik denk <lacht> Lang dat geleden me, al. Ja, op de basisschool is het wel al een beetje begonnen. Ja. Maar voor veel mensen... Is het niet zo vanzelfsprekend? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die daar niet mee in aanraking komen. En die weten wel dat er sterren zijn, maar die hebben vaak het idee van... Oh, geen idee waar ik naar kijk. De grote beer kunnen ze soms herkennen, maar dan houdt het op. En wat ik nou zo leuk vind, is de afgelopen jaren, met name door Twitter... ik, ik ben nogal actief op Twitter, eh, dat als ik daar meld van... hé hey jongens, als je nu naar buiten gaat, dan zie je een de planeet Saturnus vlak bij de maan staan, ja. of kijk eens kort naar onze ondergang. Echt, die echt de... heel letterlijk nu, hè? Ja, dat is het leuke. Gewoon op dat moment dat melden. En uh, ik kreeg dan reacties van mensen die zeiden... wat is dat? Cool, ik heb nog nooit van mijn leven een planeet gezien. Het gaat ook met bijvoorbeeld het ruimtestation... wat je soms over ziet komen. Of de heldere planeet Venus aan de avondhemel. Ik meld dat en ik kreeg reacties van mensen die zeggen van... we hebben met onze kinderen staan kijken. Ontzettend spannend. En ik denk dat in, in deze periode dat er... Uh, ja, meer mogelijkheden zijn om mensen daarmee in contact te brengen. En uh, ja, daar maak ik graag gebruik van. En komt er dan ook meer interesse? De belangstelling voor de sterrenkunde is gewoon echt heel groot. Mooi voorbeeld, in 2014 komt er een complete moderne remake van een tv-serie uit de jaren 80. Dat was de serie Cosmos van Carl Sagan. Sommige oudere <lacht> luisteraars kunnen zich dat misschien nog herinneren. Nee, daar ben ik uh. te jong voor. <lacht> maar die was toen heel erg populair. En uh, dat gaat ontzettend groot worden. Dat is wow. een van de duurste tv-producties aller tijden. En met schitterende beelden en animaties. En die gaat ook in Nederland op de tv komen. Je zult zeker zien dat dat ook weer heel veel belangstelling... vooral ook wel weer bij jonge kinderen. Ja. Eigenlijk bij iedereen weer voor dat heelal gaat opleveren. Maar toen we voorbereidingen aan het maken waren voor, uh, voor die serie met jou... toen zei je, eigenlijk is 2014 zo'n gemiddeld, zo'n doorsnee... zo'n bijna voorspelbaar saai jaar... Ja, natuurlijk zijn de meeste jaren zijn gemiddeld. Ja. En uh, we hebben helaas in 2014 geen hele spectaculaire dingen. Als geen zonsverduistering? Nee, er is zelfs geen opvallende maansverduistering dit jaar. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het saai is. Want bijvoorbeeld in januari is uh, de planeet Jupiter schitterend zichtbaar. En trouwens nu al, uh, eind van dit jaar. Komend voorjaar krijgen we de planeet Mars heel mooi aan de hemel. Er zijn zoals altijd vallende sterrenregens, uh, mooie samenstanden... En ja, ik ben geneigd te denken dat je daar nooit op uitgekeken raakt. Volgende week beginnen we. En dan gaan we het in ieder geval ook hebben over Jupiter. Ja, Jupiter is uh, begin januari uh, uitstekend zich de hele nacht lang uh, te zien. Op zijn helderst, op zijn mooist. En uh, uh, laat dat maar het onderwerp zijn voor uh, de eerste uitzending in het nieuwe jaar. <laughs> tot volgende week, tot volgend jaar. Oké, okay, tot volgend jaar. Ja, en ik heb hier het boek van uh, Govert Schilling in mijn handen. En dat is, ja, ik ben even doorheen aan het bladeren. Het ziet er echt fantastisch uit. En om die samenwerking met Govert goed van start te laten gaan, heb ik hier vijf exemplaren liggen van zijn jaarboek Sterrenkunde 2014. Vier daarvan gaan we weggeven aan abonnees van de Vroege Vogels nieuwsbrief. En één exempla exemplaar verloten we onder mensen die ons een, een nieuwjaarswens sturen via het ouderwetse postbus 175-1200 Albert Dirk in Hilversum. En wat die gratis nieuwsbrief betreft, uh, mocht u nog geen abonnee zijn, het kan Geef je gewoon op voor 1 januari, en dan kunt u nog meedoen. Alle informatie op vroegevogels.fara.nl. Pianist Lars Roos speelde een stuk van de Duitse componist Herman Wenzel, getiteld De Nachtegaal. Het is even tijd voor ster en nieuws. We gaan er kort even uit. Het nieuws wordt gelezen door Freddy van Tijn. Jouw beste vegetarische recept kan een jaar lang gratis boodschappen doen bij de Vegetarische Slager opleveren? Bij de Vegepolis? Kom snel naar vegapolis.nl de 19e-eeuwse avonturier Richard Burton schokte Victoriaans-Engeland... met een vertaling van de Sutra. en bespioneerde met verdacht veel plezier Engelse soldaten... in de bordelen van Karachi. Vanavond in Ohenlands helden, de Karachi-papers. 10 voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Wij van IndiePender merken dat er nog veel vragen zijn... over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar... om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze...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 Boven verschillende Amerikaanse staten is een overvliegende vuurbal waargenomen. Er zijn ruim 700 meldingen binnengekomen... en een camera van een lokaal weerstation heeft de vuurbal vastgelegd. Onderzoek moet uitwijzen of het om een meteoriet of om ruimtepuin gaat. En in Wolvega is een geldautomaat bij een supermarkt opgeblazen. De gevel van het gebouw is beschadigd en de omgeving is door de politie afgezet. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt. Het weer verder, geregeld zon, alleen in het noordelijk kustgebied nog een bui mogelijk... en het wordt een graad of zeven. Dat waren de hoofdpunten. De 19e-eeuwse avonturier Richard Burton schokte Victoriaans Engeland... met een vertaling van de Kama Sutra... en bespioneerde met verdacht veel plezier Engelse soldaten in de bordelen van Karachi...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 Je krijgt de duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Dan bent we terug bij Vroege Vogels. De columnist van vanmorgen is al uh, tegenover mij gaan zitten. Uh, laten we even een slinger aan het rad geven om te kijken wie het is. Kester Freeriks... Kerstin Vreek, ze zegt het een beetje vragend. Ze schrijft gedichten, toneelstukken, verhalen, maar vooral romans. Uh, een zekere voorkeur van voor natuur en vogels. En ik zeg net toneelstukken, verhalen en romans, maar ook scheurkalenders, begreep ik. Ja. Ja. Op dit moment druk bezig met de Vogelschurkalender. Ja, 2013 2000... was de eerste. Ja. Bij, met Sander Blom van Atlas Contact. Komt natuurlijk uit. 2014 ligt nu in de winkel, en 2015. Die zijn we nu mee aan het werk. Ja, maar is het dan niet gewoon elk jaar het stiekem hetzelfde? En dan een nee. ander jaartalletje? Nee? Nee, nee, nee, nee. Het is echt elk jaar totaal anders. En het is niet alleen een vogel van de dag. Want je hebt niet jarenlang 364 vogels. Nee. Maar het zijn ook vogels. En uh, natuurbescherming. Vogels in de kunst. Vogels in de poëzie. Ah. Uh, de omgang van de mens met vogels. Met bijvoeren en nestkastjes En uh, En ben je er dan ook daarover? zo erg mee bezig? Dat als ik zo bijvoorbeeld zeg, ik ben jarig op 5 februari. Dat je dan weet, ah, dat is... De mero? Nee, nee, nee oh. dat weet ik niet. Maar hij is wel <laughs> seizoensgebonden. Dus we gaan natuurlijk wel in het voorjaar de voorjaarsvogels doen. En ja. in, in, bij, na een storm, dus in november, krijg je de bijzondere uh, dwaalgasten die dan misschien aankomen waaien. Maar het is niet uh, dat ik het uit mijn hoofd dat de datum weet. Dat je uit je hoofd nee, weet. Nee, nee. Ik weet wel bijvoorbeeld dat de koekoek is een, voorjaar, een vogel van het voorjaar is. Dus die komt er al heel snel in mei uh, aan te pas. Ja, en de koekoek, je werkt op dit moment ook over, ja, aan een boek over de koekoek. Ja, het is een ongelooflijk uh, fascinerende, leuke vogel ook. Ja. Vrolijke vogel. Hij werd vroeger altijd genoemd als een als een nestpredator, dus hele negatieve connotaties krijgt hij eigenlijk ja, altijd. Ja, iemand die zo'n nest overneemt, ja. die eieren eruit gooit. eieren eruit en dan gooit, uh... zo'n kleine Maar karikiet. jij gaat dat imago helemaal verbeteren. Dat is wel de bedoeling, ja. ja. Nou, je laatste boek, dat, dat was getiteld, in 2010 was getiteld De Verborgen Wildernis... en dat past helemaal bij de thematiek van je column. Ja, zeker na de film De Nieuwe Wildernis, en daar gaat de uh, column ook over. Ga je gang. Van oude en nieuwe wildernis. De grond dreunt onder de hoeven van een kudde koninkpaarden... In een machtige slinger draven de wilde dieren door de oostvaardersplassen. En elders ketsen herten hun geweien tegen elkaar in de strijd om een hinde. Een felrode fors jaagt op jonge ganzen... en een ijsvogel duikt door de waterspiegel en verschalkt een visje. Wordt het winter en gaat het vriezen... en jaagt ijzige wind over ons land als in het allerhoogste noorden... dan redt dat ijsvogeltje of een zwak veulen het niet... En dit zijn slechts enkele beelden uit de film... die uitbundig veel bezoekers trekt. De nieuwe wildernis. Met hoofdletters. De hele natuur is altijd een strijd op leven en dood. Een strijd om te overleven. De wereld van de vogels en de dieren is er een van elkaar... voortdurend in de smiezen houden. Te bejagen of bejaagd worden. Te vluchten of juist aan te vallen. Dat is nooit anders geweest... Dat heette vroeger het evenwicht in de natuur. Of korter, het natuurlijk evenwicht. Zo leerde ik het op de biologielessen op de middelbare school. Een verrassend heldere en eenvoudige definitie. Maar nu is natuur geen natuur meer. We hebben nieuwe woorden gevonden. Wildernis en nieuwe wildernis schenken ons een oerbeleving. Of althans de illusie daarvan. Nieuwe wildernis. Maar bestaat er ook oude wildernis. Was er wel wildernis in ons land? Verborgen misschien? Nooit eerder opgemerkt? In mijn jeugd dwaalde ik door de Embersdijkveen in het oosten... een destijds ruw veengebied. Daar zag ik mijn eerste slechtvalk als een zwarte sikkel aan de hemel. Ik noemde die vogel gevleugelde wildernis. Boven Friesland trokken ganzen over op de trekvluchten... Toen vlogen ze op het ritme van de natuur, maar nu is een strakke, geordende veevorm het symbool van koude wildernis. Wildernis is bloei en schoonheid en lente en winter en dood in één. Er zijn veen- en waterwildernissen, bos- en tuinwildernissen. Nog even, en we spreken over een polderwildernis, als ergens een oude polder verruigt... Op zoek naar een velduil ben ik eens in zo'n veenwildernis weggezonken. Steeds dieper en dieper. Van strakke polder naar wilde wildernis. Van rechte sloten naar bochtige beken en meanderende rivieren. We zijn in de ban geraakt van het wilde, het ongetemde. Maar dat is niet alles. Bij dat wilde en ongetemde hoort die strijd op leven en dood. Nooit eerder in de geschiedenis van de beschreven en vooral in beeld vastgelegde natuur... is de aandacht voor roofdier en slachtoffer... voor jager en prooi zo groot als op dit moment. Leven op de rand van de dood, dat heet nu wildernis. Het is het toonbeeld van de grote keten van al het bestaande. De wildernis van vroeger die was er om getemd te worden. Voor wildernis was men bang... En het kappen van oerborsten, het rechttrekken van rivieren... en het bedwingen van stuifzand, het diende allemaal... de vooruitgang en de beschaving. En nu? Nu zijn we juist aan de andere kant uitgekomen. Daar waar onze natuurmindende voorouders alleen maar van konden dromen. Ja, we zijn nu bij een loflied op de wildernis uitgekomen. Van verwoest en getemd naar nieuw. De Amerikaanse natuurfilosoof Henry David Thoreau zei het al... de redding van de wereld ligt in de wildernis. In de wildness, zoals hij het noemde. Maar vergist u zich niet. Wildernis, jong of oud of nieuw, is er altijd geweest. Alleen, we zagen het niet. Een koolmees in uw winterse tuin... die hangend aan een pindaslinger een andere koolmees verjaagt... Ook dat is een klein beetje wildernis. Of de sperwer die opeens met dodelijke vaart en scherpe klauwen komt aanvliegen. Of een boom die buigt in de najaarstorm... vervolgens sneeuw en vorst overleeft... en zich in het voorjaar tooit met nieuw blad. Het gaat allemaal volgens die oude wetten van de natuur... die we nu liefkozen als de nieuwe wildernis. De Chestnut Brass Company. Met het, het stuk Let Yourself Go van de Amerikaanse songwriter Irving Berlin. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Terwijl de meteorologische winter al een maandje aan de gang is, blijft de temperatuur een beetje achter op schema. Het is al weken vrij warm voor de tijd van het jaar. Het zal er niet ontgaan zijn. Volgens het KNMI komt december met een gemiddeld 5,8 graden... op de zesde plaats van warmste decembermaanden sinds 1901. Op verschillende plekken in Nederland worden nog herfstpaddenstoelen gemeld... en veel zangvogels zingen dat het een lievelust is. Volgens Arnold van Vliet van de natuurkalender komen, door de warme temperatuur... ook al de eerste hazelaars en uitheemse elzen in bloei. Uh, dat is slecht nieuws voor alle hooikortspatiënten... die allergisch zijn voor deze pollen. We zijn toegekomen aan de laatste Venolijn van 2013. Ik noem het nummer nog een keer voor de laatste keer in 2013. Of misschien de ene laatste, doe ik het straks nog een keer. 035 6711 338. Hans van der Heide uit Zevenaar. Op twee meter van mijn raam zit op de rand van een thuisstoel... al meer dan een kwartier een sperwer prooien te zoeken. Het is werkelijk een fantastisch mooi gezicht. En hij zit erbij alsof hij ook vrolijk kerst gaat vieren. Wetters van de kolk van de IVN tuin in Reden. Het blijft hier maar zacht aan de veluwezoom, Dus nog veel kruidachtige planten met bloemen. Zoals melkdistel, Witte Dovennetel, reukloze kamille, straatgras, zwarte nachtschade en vogelmuur. Animaters uit Eindhoven, al meer dan een week bloeit in de tuin van mijn buren de Azalia precox. Bescheiden weliswaar, maar ik vind het toch wel erg precox. Lida Haak, op het gazon bij ons zomerhuis op Ammerland... neem ik maar liefst 21 puttertjes waar. Prachtig. Marjolein Boekhoven in Dieren. Vandaag gingen we wandelen en liepen we door onze achtertuin... en zagen daar tot onze verbazing... al de eerste bloemen van de Reuze Reuzeleuk, want daar hebben we altijd in de winter... Veel plezier van. Goedendag, hier Cor de Groot. De pimpelmezen zitten al met paardjes in het nestkastje. En de koppeltjes groene spechten gesignaleerd in de boomgaard in Amersfoort. Gerard Kadé op Tessel. Langs de sloot vlakbij mijn huis een eerste speenkruid in bloei. Doris De Vriesen uit Arnhem. Eerste kerstdag. Even het ingewaarde blad uit de vijven halen. En wat zie ik? Dit jaar komen zelfs de kikkers nog vrolijke kerstwensen. Arnold Pera Rodres. het is eerste kerstdag. Ik zie drie goudvinken, mannetjes, in de tuin. Prachtige kleuren in de zon. Met Vratemiribradis in de beeld. In het pandbos van Zijst is een zandvlakte met rondom dennenbomen. In een van die bomen is een slaapplaats voor ransuilen. Ik zag een vijftal uilen daar in een van die bomen zitten. Mooi gezicht. Wij eh, maken op de redactie wel eens de grap dat we er een quiz van moeten maken. Welke muziek heeft Frater Willy Broders op de achtergrond aanstaan? Het zou echt een briljante quiz zijn. Want als je heel goed luistert, kan je altijd... Hij heeft altijd wel iets eh, opstaan. Ik ga het nummer van de Venolijn nog één keer noemen. 035 6711 338. Uh, ja, over nieuwe rubrieken gesproken trouwens in uh, onze uitzending. Ik zeg het nog maar even. Volgende week beginnen we dus om zeven uur. We gaan een uur langer Vroege Vogels meemaken. Uh, of maken, en u kunt het meemaken. Maar u kunt ook meedenken over de veranderingen aan inhoud en vorm. Uh, we hebben al heel veel suggesties gekregen. Inzenders bedankt daarvoor. Uh, maar we staan nog steeds open voor goede of verrassende ideeën. Kom maar op. Er staat een grote Vroege Vogels enquête online op onze website. U kunt hem nog in. Vullen tot uh, halverwege januari. Dus uh, mocht u het eind van het jaar nog nuttig willen besteden, u kunt uw mening geven over de muziek, de columnisten, de reportages, de rubrieken, de presentatie. Uh, noem maar op. Um, ja, een rubriek waarin we moeten raden welke muziek Vraten Willy Borders op de achtergrond heeft, nou, dat schrijven we nog even voor ons uit. Maar we gaan wel elke week vanaf nu een natuurgeluid laten horen. En u mag dan, ja, nogal wie dus, raden wat het is. Uh, vogels, zoogdieren, krekels, springkanen, insecten. Alle dieren mogen meedoen. Freek vonk, als je luistert, jij mag niet meedoen. En de ene week laten we het geluid horen. En volgende zondag hoort u dan de oplossing. En maken we de winnaar bekend. En dan vertellen we ook het verhaal achter dat geluid. En dit is het allereerste geluid. Vogels geluid van de week. Ja, uh, ik geef alvast een hint. De juiste oplossing is niet een man die een trap oploopt, een deur open doet... is dat niet die voice-over van Kassa... Uh, Renzo, die namelijk dat heeft ingesproken. Het gaat natuurlijk om het natuurgeluidje wat u daarna hoorde. En weet u wat het geluid is? Ga dan naar onze website. En de winnaar van het eerste geluid krijgt het boek Mijn Roofvogels van Rob Bijlsma. Echt een fantastisch boek. Uh, we houden trouwens ook elke week de stand bij van inzenders die het goed hebben. En ook dat loont zich, want als u het heel vaak goed heeft... dan kunt u nog weer een of andere megaprijs winnen, geloof ik. Nou, kijk voor alle informatie gewoon even op vroegevogels.varen.nl Daar was ik van. De Amerikaanse componist George Gerswin was dit. een short story. De gewone mijnspin is de Nederlandse vogelspinachtige. En nog een paar dagen de spin van 2013. Uitgeroepen door Naturalis en IJs Nederland. Spinnenkenner Peter van Helsdingen liet Joost Huizing begin dit jaar... de mijnspin zien in de collectietoren van Naturalis. Hier staan ze. We hebben er twee, hè? We hebben de.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 Nou, gelukkig waar. Uh, zo van Naturalis naar het uh, meer Hier aan tafel, spinnendeskundige Peter van Helsingen van IJs Nederland en Naturalis. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Nou, was ik door de redactie al gewaarschuwd van, hij neemt ook spinnen mee. En uh, dan hopen ze natuurlijk altijd dat ik daar bang voor ben. Dat is helemaal niet zo, dus ik verheugde mij erop. En in al mijn naïviteit verwacht ik hier dan aan te treffen met een soort terrariumpje. Maar uh, het zijn wekpotten geworden. Uh, ja, ik heb alleen uh, in de collectie ja. dode spinnen. Ja. Zoals we ze in het museum hebben. Ja. En wat zit, er, wat zit er zo al in de, in de pot? En zitten zit mijn spinnen uh, ertussen? Ja, ik heb hier één pot met uh, mijnspinnen. Mm -hmm. Kijk, mijnspin spin die is natuurlijk niet echt heel erg zeldzaam. Maar uh, ik heb er heel weinig van in de verzamelingen mm -hmm. van, van het museum, van Naturalis. Want uh, ja, zo vaak krijgen ze niet. We krijgen vooral meldingen. Van, uh, van de spin. Ja. Iemand heeft hem zien lopen. Denkt, hé, hey, dat is iets bijzonders. Tegenwoordig maken ze een fotootje. Ja. Sturen dat per dat e-mail info. in. Dus dat soort waarnemingen krijg ik. Ik kan dat controleren aan de foto. dus meteen herkenbaar. En ik heb zelf dus niet zo erg veel materiaal. Wat ik in de collectie heb, is nee. vooral wat door anderen... Uh, met, is... met vangpotjes en zo verzameld is. Ja, en dat zijn grote wekpotten die je bij hebt. En er zit dan een vloeistof in en daarin zitten weer glazen buisjes... met uh, daarin dan weer de, de mijnspinnen. Maar hoeveel van die gewone mijnspinnen heb je dit jaar levend gezien? Ik zelf maar twee. Twee maar? Ja. Het, wel, het was toch het jaar van de mijnspin? Het, het was het jaar van de mijnspin. Het is nog steeds het jaar van de mijnspin. De ja. laatste waarneming was van 23 december. Het jaar is nog niet om, dus wie weet ligt er vandaag weer iets in de brievenbus, de ja. elektronische brievenbus. Je hebt nog hoop. Ik heb nog hoop. <laughs> het, het loopt gewoon door. Ja, maar wat heeft het spinnenjaar dan, dan, dan opgeleverd? Want dit valt een beetje tegen. Nou, dat valt mij niet tegen. Het heeft een heleboel opgeleverd. Het is een internationaal project, dus we kijken ook over de, over de grenzen. Mm -hmm. Maar ik doe het dan voor Nederland, via IJs Nederland... Hè, de, de organisatie die dit soort dingen doet op Naturalis. Ja. Um, het levert een hoop waarnemingen op... Uh, ja Het bevestigt uh, het beeld van waar het voorkomt. Uh, het areaal van die soort in ons land. Maar de grenzen zijn wel wat verruimd. We hadden uh, bijvoorbeeld geen gepubliceerde gegevens uit Drenthe. Nu is er uh, een waarneming van mezelf, die ik dan ook maar even meeneem. Dus je bent in Drenthe regeleiden. op een mei? Oh, Oké. Okay. Ja, en uh, nog, nog verder naar het oosten in Drenthe... Um, ja, de, de, de grenzen worden wat, wat ruimer. Er zijn wat meer stippen op de kaart. Dus hè, het is iets komt... duidelijker geworden dat, dat het vermoeden van waar die voor kwam... daar, daar komt die daadwerkelijk ook voor. Dat is ja. eigenlijk wat je ja. zegt. Ja. Ja. Uh, en we mogen ook de spin van volgend jaar bekend gaan maken. Die mogen we ook bekend maken, ja. ja. Dus zal ik even de roffel doen en dat jij dan... Uh... Dat wordt de driehoeks baldekeinspin, triangularis. De driehoeks baldekeinspin. Ja. En ik heb hem als herfstbaldakijnspin ja, op mijn brief Nederlandse gestaan. namen zijn natuurlijk, er zijn er verschillende in omloop... Uh, de driehoeksbaldakijnspin vind ik uh, de beste vertaling van Linivia triangularis. Dat ja. is de wetenschappelijke naam. L dat die snap in Europa ik geldt. Nou, dan kan je beter dat erin stoppen. Maar mm -hmm. die andere naam is ook wel uh, bekend en ingeburgerd. En waarom heet die dan de... de, de, de, de, de ja, heb je en die driehoeksnaam en baldakijn? Is het baldakijn iets wat je ook echt... Kan zien aan de spin, ja, het of... web is natuurlijk het baldakijn. Kijk, die spin hangt ondersteboven, onder zijn web. Dus ja, je, je hangt onder een baldakijn, of je zit onder een baldakijn. Ja. Dus ik vind die naam eigenlijk heel toepasselijk. toepasselijk. Zo'n uh, uh, hangmat, ja, een hangmat, volgens mij, ik doe dat niet zo vaak... maar daar lig je in. Nou, die spin zit er dus onder. Hij dus vangt een... natuurlijk zijn prooien in hij de hangmat. Hij vangt de prooi, die ja. bovenop het web vallen... en dan van onderaf kan hij door het web heen de prooi bijten. En waarom de baldakijnspin in 2014? Uh, ja, dat is een, een, zoals gezegd een Europees project. Er wordt gestemd. Er is een, een commissie die een voorstel doet met vijf soorten. Uh, in elk land zit een vertegenwoordiger die uh, dan stemt op een van die vijf. Meer ja. keus heb je dus niet. En dan worden de stemmen en geteld. Uit... En daar gewond. komt deze uit. Hoe kunnen we hem herkennen aan zijn web dus? Aan zijn web, horizontaal webje. Het is een heel algemene spin, op de, vooral op de droger, in de drogere gebieden. Maar ik heb hem thuis in mijn tuin ook. En ik woon toch in het westen van het land, bij Leiden. Um, het is eigenlijk een heel algemene spin. Dus het is grappig dat die nu uh, genomen wordt. Maar dat heel algemeen geldt vooral in de noordelijke streken. In Zuid-Europa, Italië en Spanje... Daar is die minder algemeen, is mijn ervaring. Maar hier in Nederland kunnen we als we straks de tuinspinnentelling de tuin hebben... dan kunnen we hem wel tegenkomen. Zeker, het typische gebied is heide met vliegtennen. Dan vind je ze overal in de laatste zomer in de, in, de, in de bomen hangen. Wat, wat, wat was 2013 eigenlijk voor, voor spinnenjaar? Uh, een, een normaal jaar, ja, alles was een beetje verschoven, dat weten we. Ja, door, warmte, door de ja. enzovoorts Maar ze waren er allemaal. Er zijn geen spinnen aan, aan, aan de klimaatsveranderingen bezweken of nee. zoiets. Of het ongewone jaar. <laughs> nee, want vaak is dat ook zo. Hè, dat je als je het jaar, van de, het jaar van de vuursalamander bijvoorbeeld is echt uitgeroepen omdat die soort bedreigd is. Maar zijn er nog bedreigde spinnensoorten? Er zijn uh, nou bedreigd, dat, dat is misschien wat sterk gezegd. Er zijn soorten die zeldzaam zijn omdat ze heel biologisch sterke keuze hebben. Ze zijn erg eenkennig wat hun biotoop betreft. Het mm -hmm. gebied waar ze willen leven. Alleen op warme, droge zandgrondplekjes. Ja. Daar is de mijnspin bijvoorbeeld ook. Dus een liefhebber van uh, warme hellentjes uh, aan bosranden. Dat vinden, vinden deze beesten heerlijk. Maar er zijn niet echt bedreigde soorten in Nederland waar je nu in de, op die reden in de, in de spotlight zou willen nee, zetten. Dat, durf, dat zou ik niet willen zeggen. Er zijn zeldzame soorten. En als dus de plek waar ze voorkomen uh, ja, door mensen in gebruik zou worden genomen, dan, dan, dan lopen ze gevaar. Dan lopen gevaar. Ja. De herfstbadekijnspun, heel kort nog even. De ja, ik noem hem nog steeds herfstbadekijnspun, jij noemt hem driehoeksbaldekeinspin. Hoeveel ja. maanden moeten we nog wachten voordat we hem gaan zien? Uh, de expert kan hem al vanaf het voorjaar uh, april, mei zien, maar die is natuurlijk nog heel klein. Ja. Maar daar herken ik hem wel. Vanaf het voorjaar, maar dat hij echt volwassen is, is in augustus, september... Tot in oktober. Okay. We moeten gaan afronden. Peter van Helsdingen van IJs Nederland en Naturalis... over de spin van het jaar 2014. Uh, Dank je wel. Graag gedaan.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 Ik eerlijk zeggen dat het succes van Utopia... daar wel een redelijk grote bijdrage aan zou kunnen leveren. De perstribune, vanmiddag vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Er zijn maar twee zorgverzekeraars ter wereld... die een speciale voordeelpolis voor niet-rokers hebben. Agis en Delta Lloyd. Voor jou, kom snel naar rookvrijpolis.nl. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen...